De achterhoekse zorgorganisatie Censieren heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De organisatie wil niet wachten tot gemeenten aangeven hoeveel hulp ze na 1 januari volgend jaar willen afnemen. Censieren wil nu door collectief ontslag aan te vragen voorkomen dat de zorgorganisatie zorgorganis een groot financieel risico loopt. Censieren zegt dat gemeenten in Oost-Gelderland nu geen contracten afsluiten omdat ze hun beleid nog moeten aanpassen op Haagse bezuinigingen.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 Aanleiding is het advies van de schaatsbond KNSB en de sportkoepel NOC-NSF om de nieuwe schaatshal van Nederland niet in Heerenveen te bouwen. De PvdA wil van Schippers weten of de keuze voor Almere gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de KNP. De schaatsbond committeerde zich twee jaar geleden aan Tialf als schaatscentrum. Het weer, vanavond en vannacht wordt het vanuit het westen droog. Morgen een stevige noordwestelijke wind met kracht 7 in het Waddengebied. Er valt een enkele bui en het wordt 12 graden. Tot zover het HLW-Journaal. verkeersinformatie, files op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Urmond. Daar is de linkerijstrook dicht door opruimwerkzaamheden. staat 2 kilometer file en op de A7 Heerenveen richting Groningen. staat tussen Leek en Hoogkerk 3 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Goedenacht. Vanavond is de winnaar van de Triodos Hart hoofdprijs bekendgemaakt. En is die prijs ook uitgereikt. Negen vernieuwende en inspirerende ondernemers gefinancierd door Triodos Bank waren genomineerd. En het publiek heeft uiteindelijk de winnaar gekozen. Die onderneemt met het hart en met het hoofd. En zo een bijdrage levert aan een duurzame wereld. De winnaar is Nuku Hifa. Of zeg je gewoon nu. Nu, hè? -Riva. Dus het is een mooi, mooi, maar een beetje lastig uitspreken woord. Maar wel een heel mooi woord, vind ik. Het is een uh, fair trade winkel, waar behalve trendy kleding ook allerlei hippe en duurzame accessoires worden verkocht. Die winkel is bedacht en opgericht door Floortje Dessing... van BNN-programma 3 op rij, Samen met de twee mannen die vannacht mijn gast zijn... en dat zijn Peter Schuitema en Guido, Kef Guido, zeg jij, volgens mij. Zo noemde mijn moeder mij ja. ja, nou, dan doen wij dat ook. Uh, welkom in Casaluna. Dank je. Uh, hoe was de avond? Jullie kregen vandaag die prijs uitgereikt... Um, was, was het een mooie avond? Ja. Een hele leuke avond. Heel, heel verrassend. Wij, uh, wij zijn uitgenodigd. En uh, op dat moment hebben we nog even staan van Als we winnen, en dat was volgens mij nog steeds een vraag... dan ga jij naar voren. Dat had ik met Guido afgesproken. Ja, Peter is nu aan het woord. Dat zal ik nog even ja. voor de luisteraar verduidelijken. Maar uh, ja, dan sta je daar een beetje, een beetje onwennig. Hopende dat. Uh, we hebben er best heel veel aan gedaan om te winnen. Ja, en dan hoor je opeens, dan, dan, dan werd ik naar voren geschoven. Want uh, op een of andere manier krijgt hij het elke keer weer van elkaar... dat ik dan toch wel, uh, wel het podium op moet. Maar je kan toch ook met z'n tweeën? Of, uh... Ja, nee, dan dat moest mocht er moest er niet. één. Dat mo eigenlijk, nee, nee, dat mocht niet. Hij heel strikt met wel, anders, wij, Ja. ja. <laughs> maar, maar, en dus jij werd naar voren geschoven? Ik werd naar voren geschoven. En uh, als, als eerste ook opgeroepen van de negen uh, mensen die genomineerd waren. Ja, en dan, dan sta je er een beetje onwendig op een, op een podium met een groot publiek. En dan dacht ik over, oké, okay, stel dat je gaat winnen, wat dan? Ja. En opeens. A, a, had je een briefje? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil wel mijn vader en moeder en alles bedanken. Maar <laughs> zover, uh, zover, Zo officieel wilde ik het niet maken. En uiteindelijk, ja, dan kregen we, kregen we een bloem in mijn hand. En een glas prosecco in mijn hand. Iedereen trouwens. En een, een hele mooie lito. En uiteindelijk, zegt, ja, dan. Aan de, voor, aan de hand van een filmpje wordt het zo meteen bekendgemaakt wie er gewonnen heeft. En toen opeens hadden we wel gewonnen. Dus ik had het niet eens te gaten. Denk, alle filmpjes worden weer afgespeeld. Maar opeens waren wij het. Ja, en dan een keer. Joepie, heel blij. Heel, heel blij, onverwacht. En, uh, ja. ja, is het onverwacht? Dat is een ontzettend cliché-vraag. Maar was het onverwacht? of Had je er ja. toch wel een beetje op gerekend? Mm, ja, wel. Dus Guido, nou, die had het dus wel een beetje... Wel heel veel effort erin gestopt. We dus ja, dat me wel, wel verbaasd als we niet hadden gewonnen eigenlijk. Hoe doe je dat dan, effort erin steken? Dat betekent heel veel mensen mobiliseren om te stemmen? Ja, ja, op allerlei manieren. Mensen die in de winkel komen, via social media, klantenbestanden mailen... mensen om je heen benaderen. Eigenlijk een soort zegt het voortactie. Ja, ja dat, we... dat doen ze misschien allemaal wel, hè? Dat doen ze allemaal, dat kon je ook een beetje zien. Dat was het spannende eraan. Uh, je kon niet zien wie ervoor stond, maar ik kon wel zien... hoeveel mensen er op YouTube naar die filmpjes hadden gekeken. Okay. En er was bijvoorbeeld één, één zeg maar, uh, andere uh, restaurant uit Rotterdam, Spirit... en die stonden steeds bijna bij ons en die gingen we voor... Ik wil hier iedereen mobiliseren. Me <laughs> Jongens, spirit komt eraan. Opschieten, ja, stemmen. Ja. Nou, die had ik het wel gegund, want die waren fel volgens mij. Ja, dat ja, ja. was wel leuk. Ja, dus het hangt er wel een beetje vanaf hoeveel vrienden je hebt dan. En, en dan helpt het misschien om Floortje Dessing bij je te hebben. Dat helpt zeker. Maar dat kan ook tegen je werken. Nederlanders hebben ook de neiging ja, ja. om voor de underdog te kiezen. Dus niet. Ja, wel. ze gaat als een vaak op vakantie, weet je wel. Ja, ja wat, je uh, wat, wat is de prijs eigenlijk precies? 10.000 euro. Ja, dat is toch niet, niet gek. En ja. moet, moet je dat dan in de winkel stoppen? Of mag je er ook lekker van... Gewoon... Nee, we moeten wel iets mee doen. Iets, iets goed mee, dat, was, dat was al bekend wat we mee gingen doen. We gaan de winkel in Utrecht hebben er twee. Ja. Die gaan we helemaal voorzien van uh, duurzame verlichting. Met name LED-verlichting. Wat we in Amsterdam ook al hebben. Wat, wat, wat is het nu dan? Gewone verlichting. Oh. Wisten ze dat? Ja, dan hebben ze we hebben het zelfs gezegd. <laughs> we gebruikten dat <laughs> als argument. Oh ja, dus, uh, dat is heel erg daar een beetje mee. Ja, dat is toch mooi. En, en even naar die naam toch. Uh, Nuku Hiva... Waar komt dat vandaan? Floor bedacht. Ja, wij hebben op een gegeven moment zaten we met uh, als partners zaten we bij elkaar. En dan moet je een, een goede naam verzinnen voor de eerste winkel. Dat is iets meer dan zeven jaar geleden inmiddels. En dat hebben we First Floor Store, of Floor Store, en we hebben de meeste dingen. Maar Floor zei: Ik wil mijn naam er niet in, niet in hebben, want de winkel moet ook sterk zijn zonder mij. En opeens kwamen ze met Noeko Hiva. En ik had werkelijk waar nog nooit van Noeko Hiva gehoord, zoals heel veel mensen niet. Ja. En uh, toen ze het uitlegden, viel het eigenlijk gelijk voor ons gewoon helemaal zoiets van: ja, dit is de naam. Het is een eiland in de Polynesische archipel. Yep. En op dat <laughs> moment was het een van de mooiste plekken op aarde waar flora ooit geweest was. Okay. Waar de natuur en de mensen volledig in harmonie leven. Dus ja, dat moet mijn winkel zijn. Oh, mooi. En zo was het opeens Noe Kuwiva. En hebben mensen de moeite mee? Of, uh, dat dat het dacht de... we, maar dat valt juist niet ja. mee. Het klinkt wel goed, het is, het is een mooie klank. En ja, dus we zijn, er, we zijn de eerste dag dat we open gingen, heel erg leuk. Uh, is er iemand uit N Nuku die woont ergens in Amsterdam. Oh ja. Dus echt zo'n zo hele mooie, Nuku aangeklede Nuku uh, indiaan. <laughs> die heeft ons uh, ingezegend en die heeft daar zijn dansje oh, gedaan in de gaar. winkel in zijn rieten rokje. En, uh, en fantastisch. Nou, fantastisch ja. Het zal geholpen hebben, want zeven jaar later zitten we hier. Ja, is het zeven jaar nu uh, dat jullie bestaan? De eerste winkel bestaat zeven jaar. Ja, het leidt mij eens rond door zo'n winkel. Zit, is er veel verschil tussen de winkels, behalve de verlichting... dan de winkels in Amsterdam en Utrecht? Ja, dat denk ik wel. In Amsterdam hebben we hem voornamelijk zelf gedaan. Dat is een heel oud pandje. Met van zichzelf een heel leuk karakter. Met, met grote balken en een mooie oude houten vloer. En split level. En, en toen hadden we ook helemaal geen geld eigenlijk nog om hem heel mooi te maken. Hm. En dat heeft hem juist zo mooi gemaakt? Juist ja, zo mooi gemaakt. <laughs> die tweede winkel hadden we ineens wel geld. Het heeft hem heel lelijk <laughs> we te. Toen, zijn we... Toen dachten we ineens, het moet mooi. Ja. Waardoor hij misschien wel een beetje te mooi is geworden. En nu gaan we langzaam weer terug naar wat authentieker en wat ruiger... en wat puurder, wat meer past bij dat wat we verkopen. Ja. Oké, okay, hoe ziet het er verder uit? Wat, uh, uh, ik, ik loop die winkel in Amsterdam binnen. Wat... Uh... Zie dat weet Peter heel goed te vertellen. <laughs> doe, ja, dat doe, doe ik Utrecht zo. De winkel moet een beetje een beleving zijn. En Hiva uh, is, is, is, een, is een samensmelting van gezelligheid, fashion, accessoires, schoenen. Maar wel op een hele leuke eigen manier gebracht. Uh, alles past alles klopt bij elkaar. En het mooie in Amsterdam, en dat zegt Guido ook goed. Is alles is echt. Materialen zijn echt, alles is gewoon echt wat daar staat. Maar, maar ik, ik loop binnen. Hè? Dan en zie je ik zie links lief, een door. hele leuke toonbank. Ja. Uh, daarachter een heel groot krijtbord. Van, van, van twee bij, bij twee. Waar we elke dag nieuwe spreuken op zetten. Of nieuwe oh, ja. merken op zetten. Wat, wat bijvoorbeeld? Pluk de dag. Uh, <racht> Prachtig. Uh, <kar> <laughs> Carmel diem. Waar haal je vallen. het vandaan? bedacht. die uh, verzin ik inderdaad. ik kom morgen. De dames in de winkel. Hoera <racht> morgen. Ja, morgen zie je zeker een raar dat we gewonnen hebben. En... Daar worden de aanbiedingen opgezet of, of in ieder geval let hier eens op. En we hebben elke keer wel weer leuke nieuwe items. Dan heb je rechts een kast die zat vol met accessoires, mooie leren tassen. Uh, allemaal van, van, van, van eerlijk leer, uh, schoon gelooid leer. Uh, schoenen van een heel leuk merk. Uh, en als je dan een paar schoenen koopt, dan wordt er ook tevens in Afrika... weer een paar schoenen geschonken aan iemand die schoenen nodig heeft. Oh. Dus alle, alle merken die wij verkopen hebben wel een toegevoegde waarde. Zet de verhalen vast? Ja. Ja, en, en dat maakt voel... dan ga je naar boven. Dan loop je naar de damesafdeling. Er staat een hele mooie kast met sieraden. En dan heb je daar de jeansafdeling. En als je naar beneden gaat, combineren afdeling. En daar heb je dan ook alles weer. Uh, van, van, van top tot, uh, tot teen uh, kan je daar aangekleed worden. En daarachter hebben we een hele leuke gezellige tuin... waar je een kopje koffie kan drinken. Nou, wat leuk. Eerlijke koffie neem ik aan. Dan maar. Absoluut. En wat voor mensen komen daar? Eerlijke mensen. <laughs> mooie, mooie, eerlijke, eerlijke mensen. mensen. Bewuste mensen. Ja, in Amsterdam ook heel veel toeristen. Ja, maar die komen ook al vaak op de merken af die ze herkennen. Als bijvoorbeeld wat je net zei, de Toms van die schoenen. Ja. Of uh, merken die internationaal bekend zijn vanwege hun, hun, hun manier van doen. En zijn het ook rijke mensen, omdat ze misschien nee. iets meer moeten uitgeven? Helemaal niet. Nee. nee. Maar ze moeten wel iets meer uitgeven, neem ik aan. Valt wel mee. Het is dus net waarmee het vergelijkt. Is het is vergelijkt met Armani of dat soort dingen, is het heel erg weinig. Dan, dan is het, uh, het vergelijk met uh, CNA, is het heel erg duur. Maar als je het vergelijkt met vergelijkbare kwaliteit. Dat is een ietsje pietje duurder, maar dat scheelt eigenlijk niets, hoor. Nee, veelal ja, al wel gelijk. Ja. Oké, okay. nou mooi. Dan gaan we eens even horen hoe jullie dat doen dan zometeen. Ik zeg nog maar even dat Peter Schuitema en Guido Kef te gast zijn in Casa Luna vannacht. Tot, we weten niet precies, uurtje of blijven, half twee blijven, of zo. Maar in ieder geval kunt u nog even met ze in gesprek na ene. Uh, en zij zijn de winnaar van de Triodos Hart hoofdprijs. Uh, Hart met een t want anders dan kun je daar nog misverstanden over. laten staan, maar hart en hoofd komen daar samen. Um, en zij zijn dus tot, nou ja, hoe laat dan ook, te gast. Uh, als u meer informatie wil hebben over deze aflevering... of over andere afleveringen, kunt u even kijken op radio1.nl. Dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daar is morgen de podcast te vinden. En u uh, kunt ook gewoon via de site terugluisteren. En ik wijs u ook nog even op onze Facebook-site. Um, en zometeen na één uur, nou eigenlijk ook al in dit uur... zullen we Diederik Rijpstra ook horen. Hij is uh, trompetist en componist. En het wordt dus uh, ja, een zaak om tot twee uur wakker te blijven. Dat wil ik u maar vast even zeggen. Goed, wij, wij hebben het over um, die prijs. We hebben het over jullie winkel, over eerlijke mode... En uh, dat is heel actueel natuurlijk... omdat wij uh, in de krant heel veel gelezen hebben de laatste tijd... over fabrieken, naaiateliers ja. in Bangladesh. Maar eerst dat gebouw ingestort was met, met meer dan 1100 doden... en daarna nog een brand geweest. Nou ja, sowieso sterven er heel veel uh, van die, text die textielarbeiders in Bangladesh... omdat uh, die gebouwen ontzettend krakkemikkig zijn. Ze verdienen bijna niks. Dus ik heb van die schemaatjes gezien... dat, dat zijn maar ongelooflijk. een paar cent verdienen ja. als een kledingstuk, aan een kledingstuk dat 100 euro kost... Ja. Uh, hoe, hoe lezen jullie die bericht in de krant? Uh, nou, wij weten dat natuurlijk al. Dat is een van de redenen waarom we deze winkel uh, zijn begonnen. En we zijn uh, aan de ene kant, zeg maar wel, verheugd dat, dat het zo goed in de media komt. En dat mensen langzaam bewust worden ja. van wat er allemaal fout gaat in de kledingindustrie. Ja, want het was al uh, langer bekend, maar het is nu wel heel uh, erg. Hein? Ja, in, in, in omdat er een heel ramp goed. gebeurt. Iedereen weet dit al lang natuurlijk. Ja. Maar er moet soms iets gebeuren om de wereld even wakker te schudden. Hebben jullie dat wel eens gezien? Want uh, Peter, jij, jij werkt ook voor het, het spijkerbroekenmerk Cuyici. Ja. Uh, ik weet niet of je, of je dan... Waar, waar, koop, waar worden die broeken gemaakt eigenlijk? Veelal in Turkije en Tunesië. En heb je ook wel eens voor andere kledingmerken gewerkt daarvoor? Nee, ja, ik heb wel voor andere merken gewerkt. Ik heb voor een Italiaans label gewerkt en voor een Engels label. Als agent en als importeur. En uh, een Italiaans label wordt veelal echt in, in Italië ook gemaakt. Die hebben heel veel eigen fabrieken, eigen wasserijen. Dus dat, maar ja, da, da, daar heb ik niet helemaal de achterkant van kunnen zien. Heel eerlijk gezegd was ik er twaalf jaar geleden ook niet mee bezig. Nee. Toch niet zo mee bezig. Tot ik inderdaad gevraagd werd voor Koizzi om uh, de verkoop op te zetten in Nederland twaalf uh, jaar geleden. Wat in eerste instantie mij niet aansprak, dan denk je: ja, er zit echt geen mensen op te wachten. En, en wat is de toegevoegde waarde? Dat je erin gaat verdiepen. En, want dat zijn duurzame spijkerbroeken, of hoe noem je dat? Ja, Koetie is opgericht als, als eerste uh, duurzame jeans label, uh, wat voornamelijk gestart is met organisch katoen. Dat was echt het eerste ding wat we echt, uh, echt, echt voor ons, ons eigen maakten. En wat is organisch katoen? Katoen, wat, uh, wat groeit zonder gebruik van, van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen. Ja. En de pesticide is echt werkelijk waar, dodelijk voor iedereen die mee in aanraking komt. Het komt in het eten, het komt in het drinkwater, het komt op hun huid, het drinkt door tot hun bloed. Ja, uiteindelijk, die mensen kunnen niet lezen wat ze gebruiken, dus die sterven uiteindelijk gewoon een langzame maar zekere dood. En dat gebeurt met die mensen in Bangladesh bijvoorbeeld? Nee, dat is in de landen waar, waar de katoen echt vandaan komt. En dat, ah, is, okay. dat is inderdaad ook, ook India, maar dat, dat zijn, zijn heel veel landen. Maar echt, echt de, de lage en de landen, landen, Afrika. En... Maar niet zozeer de mensen in de, in de naaiateliers? Nee. Nee, nee, die hebben daar dan, dan, dan al geen last meer van. want Die is katoen is dan, is dan gewassen. Daar. Nee, nou, bijna niet. Ja. Wat, wat zei je? Er is geen denimproductie daar. Oké, okay, nee, nee, maar ze werken tops. ermee, maar dan is het al, weer, dan is het al veilig, zullen we maar zeggen. Ja, dat, je, je, je hebt meer het sociale, uh, wat, wat nu echt in Bangladesh is, mensen worden daar zwaar onderbetaald, Werken daar in een hele onveilige situatie. Ja. Wat nu dus ook inderdaad uh, bekend geworden is. Maar ja, aan de andere kant, wat Guido al zegt, dit weten we natuurlijk allemaal al heel erg lang. Maar niet? heb je het wel eens gezien ook zelf, Nee, nou, nee ik ben niet van de productiekant bij Coitie. Ik, ik, ik spreek wel met onze productiemensen, dus je hoort wel wat er gaande is. Maar ja, als je, je je productie wegstopt, zo wil ik dat maar noemen, in Bangladesh, dat is ook bijna niet te controleren. Nee. En de reden waarom zoveel mensen momenteel produceren in Bangladesh en het weggehaald hebben uit China, is omdat Bangladesh verreweg echt het goedkoopst is momenteel. Ja. En het was niet voor niks. Er waren heel veel uh, kledingmerken die daar hun kleren uh, laten en lieten maken. En die, uh, die nu opeens, nu die rampen daar gebeurd zijn... het Bangladesche Veiligheidsakkoord hebben ondertekend. Volgens mij waren daarvoor maar twee winkels die dat gedaan hadden. zo Twee producenten. Uh, wat vinden jullie daarvan? Dat ze nu, nu opeens in de rij staan om dat te ondertekenen... en om te zeggen van wij zijn ook goed... en uh, uh, ja. wij doen niet mee aan die nare praktijken daar? Nou, ik ben blij dat ze het doen. Ik had liever dat ze het wat eerder hadden gedaan natuurlijk. Ik kan het een beetje schijnheilig noemen. En zo noem je het ook. Zo noem ik het ook graag. Ja, ja het is wel gek, hè? Want, want uh, uh, ja, je kan natuurlijk. Ik weet niet, hoeveel invloed hebben die producenten daarop eigenlijk? Wat... Uh, uh, nou, best veel. Kijk, die proberen natuurlijk zo goedkoop mogelijk in te kopen. Ja. En als je zo goedkoop mogelijk wil inkopen, dan, dan, dan, dan doe je het op een manier dat de mensen die produceren zo weinig mogelijk betaald krijgen. En het, het gaat nog een heel klein stukje marge eigenlijk aan de onderkant. Dus het is ook helemaal niet nodig. Ja, want dat is zo schokkend. Scho scho scho scho ik zocht even in de papieren, maar ik, ik heb zo'n schema gezien. Ja, je schrijft dan, je dan doos, je, zie of... je dat ze 16 cent krijgen, ja, zo, die mensen daar. Als dus je is dubbel het maar, maar ook de fabrikanten daar verdienen bijna niks. Nee. Ik weet niet wie, wie verdient het wel eigenlijk. De merken. De merken. En de winkels. De winkels ja. niet. Die verdienen niet meer op goedkope kleding dan op duurder. en nee. die marge is hetzelfde. Ja, Tenminste als je het hebt over de, de multi-brand store, zeg maar. Maar als het voor bijvoorbeeld, dan merkt niemand daar wat van. Nee. Nou ja, dan kan je geen t-shirt meer kopen voor 3 euro. Nee, maar dan wordt het 3,25. Ja. Of sowieso 3,5 ja. of 4 euro wat mij betreft. Zoiets. Ja. Maar dat ik snap dat niet. Nee, ik ook niet. <laughs> nee, ik vond het het best. <laughs> ja. Nee, ja, ja, dit, dat is... dit is vanavond met, met de uitreiking van de Arthoofdprijs. Hoofdprijs, heb ik ook met diverse mensen gepraat. En uiteindelijk kom je ook keer op keer op hetzelfde. Uit. Uiteindelijk is de consument uh, hiermee net zo schuldig aan. Want wij blijven maar met z'n allen massaal naar die goedkopere winkels gaan... en het massaal kopen. Dus, dus wij, wij gaan ze ook niet dwingen uh, om, om het te veranderen. Ja, maar niemand vindt het toch ergens dat het 1, 1 euro duurder wordt... en dan verdienen die mensen 1,16 euro in plaats van 16 cent. Ja. En dat is nogal een verschil. Ja, ja maar het is misschien... Maar dat is dus is de hele de verdeling. Is, uh... Ja, het is, het is de waan. Ze willen dan nog goedkoper kunnen zijn. Jij Gaf dat laatste voorbeeld: Dat was na wat was het, na? na Beyoncé met haar met haar, uh, oh ja. 5-euro bikini. Weet je denk dat? Je, dat ja. was inderdaad een programma wat inderdaad over dat hele Bangladesh-verhaal ging. En het is nog niet afgelopen of gelijk start er een reclame van in dit geval HM met Beyoncé die een bikini-showt van 6 euro, de duurste ster ter wereld. Ja. met een bikini van 6 uur. Dat, 6 euro, dat als wij hem bij coïtie zouden moeten maken, zouden zou we dan zou hem niet eens kunnen inkopen, zelfs nee. En dat is ja. de wet van de aantallen, hoor, dus dat heeft er ook allemaal wat mee te maken. Maar ja... Hier, hier dat schema wat ik heb trouwens, om daar nog heel even op terug te komen... dan ga ik straks door op, op H&M, want die uh, staan ook nee, bij dat akkoord. Maar dat, hier staat wel dat de winkeleerder het meest op verdient. Uiteindelijk en vindt de winkelier het meest op kleding. En de merken toch nog... Maar dat nog. heeft hij echt nodig. Boel, wij, wij hebben nu, nu twee winkels en, en je hebt echt je marge nodig om je huur te betalen... die echt hoog is... Uh, je personeel goed te kunnen betalen, uh, je afschrijving. We, we starten in Nederland, en met name in Nederland... alsmaar eerder met, die, met de uitverkoop hebben we nog geen zomer gehad. En de midsummer sale is al begonnen. En zometeen eind mei barst het los in Nederland. Dan ja. gaat iedereen vol de uitverkoop in... En we hebben nog geen zonnestraal gehad. En dan moet je zo meteen de korte broeken... Ja. en de t-shirts weer met 30, 40 procent aangebieden. Dus daar kun je het ook niet vanaf halen. Het zijn echt die merken die dan moeten inleveren. Maar H&M hadden we het over, hè. Die, die doen dat dus heel goedkoop. Die hebben nu wel dat veiligheidsakkoord ondertekend. Dat geldt ook voor CNA en voor, nou ja, heel veel uh, G-Star. Uh, ja, het zijn er heel veel. De Lidl ook trouwens, zie ik nu. Mango, Zara, maar, al die merken zijn meegegaan. Dat zijn eigenlijk al die merken die ze ontzettend goedkoop uh, kleding aanbieden. Ja. Behalve G-Star. Behalve G-Star, die, die, die doet, doet niet dat goedkoop niet goedkoop aan. Nee, die bieden niet goedkoop aan. Ja, en wat, wat doen die dan? Nee, gewoon dat, dat lijkt me... Ja, weet ik niet. Dat, dat is, die produceren ook wel echt in fabrieken waar ze het echt proberen te controleren. Alleen, dat ja, dat ja, hoe groter je als merk bent, hoe, hoe meer je ook, ook de echte aantallen moet zoeken. En als je echt grote aantallen moet produceren... Ja, kennelijk kom je dan toch in landen als een Bangladesh uit en, en, en, en, en India en... Ja, dat zijn echt de lage lonenlanden. We hebben in het verleden is er heel veel geproduceerd in China. In China gaat de economie heel goed, dus daar gaan de salarissen omhoog. Ja. En vervolgens wordt er heel veel overgeheveld naar de lage lonenlanden. Ja. Dat, dat, dat, dat is toch hoe mensen reageren? Ja, wat zou je nou moeten doen? Want jullie doen het in Turkije. Je zou ook kunnen zeggen, wij doen het in Bangladesh en betalen die mensen wat meer. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, maar dan, dan als, je het, als, als je het duurzaam wil doen, dat is niet voor iedereen uh, weggelegd, maar wel als. Kuitsi heb ik het nu even over. Proberen wel daar, daarin altijd leidend te zijn. Proberen, zeg ik daar met nadruk. Op het moment dat je in Bangladesh of die hele verre, verre landen uh, gaat produceren... dan krijg je ook weer voetafdruk uh, voor, voor hetgene aan CO2-uitstoot. wat je dus Vanaf Bangladesh moet het ook weer hierheen verscheept ja. worden. En dan is Turkije toch een kleinere, kleinere stap die je moet, moet zetten. Dus met, dus Wij met... proberen het echt, echt meer centraal en bij. dichtbij te houden. Ja. En hoe zijn die fabrieken in Turkije? Goed. Ook heus niet allemaal hoor. Daar, daar zijn ze echt, al, ze echt al aan de weg timmeren met de CEO's en dat soort dingen. We hebben ook al geaudit, we hebben al dingen getest ja. te en zo. En, uh... ja. Nog even terug naar, naar het begin. Hè? Hoe is dat idee ontstaan? Want uh, jullie zijn met z'n drieën die zaak begonnen. Jullie zijn ja. ook met z'n drieën eigenaar. Hoe, ja. hoe zijn jullie ja. bij elkaar gekomen? Guido, en, jij kent Floortje al? Of... Floor is een hele goede vriendin. en was ook al een vriendin van Peter. Abs Absoluut, misschien iets meer van mij. En Floort heeft het eerste boek geschreven, 100 wereldplekken... Dat je gezien moet hebben en toen zei ze voordat ze dat ging schrijven ze dat, dat, dat van de opbrengst van de boek geven volgens mij klopt nee nee haar la latere boek heb oh. ik uitgegeven. Okay. eerste boek ik zou dat gaan uitgeven maar er was zo'n heel erg druk met een tijdschrift en Flor was ook heel druk en toen is dat bij een andere uitgeverij ondergebracht oké dus als ik ga de opbrengst die ga ik stoppen in een school in Afrika dan ga ik ermee financieren dat boekje verkocht zo ongelooflijk goed dat ze wel tien scholen kon financieren ja. Dus als ik hier mocht nog tien scholen vind, dat, ja, dat, dat ik wil eigenlijk wel iets doen wat echt zo naar het dijk zetten wat echt helpt. Ja. En toen kwamen, ik weet niet meer zo goed hoe dat ter sprake kwam... toen kwamen we op, op, op een, op een Fairtrade winkel... en zeg maar, um, daarbij wilden we eerlijke kleding uit zeg maar, de stoffige hoek halen. Dat is het nu niet meer zo, maar zoveel jaar geleden was dat nog wel zo. Toen was het er wel, maar niet fashionable. Ja. En ik zei, nou, weet dus het precies. zag er niet uit, eigenlijk? Nee, het was wat alternatiever... Het lag wat meer in wereldwinkels. Ja, ze smaken verschillen, uiteraard. Dat is een leuk, cliché als pluk Ja, de dag, die kan de oom ook op de dag. Dag. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar um, ja, dat was in ieder geval niet fashionable. En, en, en toen kwam er eens een pandje langs van een reisbureau dat we kenden, dat leeg kwam. En toen zei ik: Nou, ik ken de man om wie, wie dat samen te doen. Want ik wist wel wat van kleding, want ik had ervoor een mode tijdschrift. Maar Peter werkte toen nog vijf bij per en er kwamen nog twee mensen bij van het ontwerpbureau die ons hielpen met het opzetten van, van het hele inrichten en de huisstijl. En binnen twee maanden was er ineens een winkel. Ja. En, en dat idee, is dat dan van Floortje? Het uh, idee is eigenlijk wel van Floortje. En, en, en wat heeft zij, doet zij er nu nog wat aan ook? Of? Ja, ze souffleert op de achtergrond. Bemoeit zich wel degelijk met dingen, wil ook al weten hoe het gaat. Staat uiteraard niet in de winkel, maar is wel bij alle bedrijfsfeestjes en dingen die we met elkaar doen. En nee, heeft ja. ook wel een visie hoor. Dat, uh, dat ze zegt, je moet meer die kant op. En zoals Nu zijn we heel erg bezig met storytelling. Gewoon vertellen wat de merken die we verkopen zijn. Waarom ze zijn wat ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze worden gemaakt. En Floor is natuurlijk heel erg... Um, een, een, ja, een visionair op dat gebied. Van dat moet je gaan vertellen, moet je uitleggen. En dat doet ze, doet, doet ze heel erg goed. Zeg. En hebben mensen daar de tijd voor om dat allemaal uitgelegd te krijgen? Onze klanten hebben daar de tijd ook voor. Ook in de winkel? Ja, ja. Of er juist. gebeurt er op andere plier? Nou, allebei in de winkel. Maar ook door middel van, van social media. En ook door, uh, zeg maar, op dat, uh, <laughs> op dat schoolbord. Ja, ja. de <laughs> tandbank. En, en Peter, jij ja, ja, bent dus ook bij die spijkerboek betrokken. Hoe verdeel je je tijd dan? Moeilijk. Je verdubbelt je, je tijd. Nee, ik, ik, ik werk fulltime bij Coitie, Daar ben ik sales director. En, en dat is echt wel serieus. Uh, daar moet je echt wel je tijd aan besteden. En s'avonds uh, doe je dingen bij de winkel. Je hebt op de dag. En in het weekend alle contacten met het winkelpersoneel. Elke dag aan het eind van de dag. Als ze afsluiten bellen bij de winkels. me even mij vertellen hoe de dag geweest is. Dan nemen we samen de dag door. Ik ben uh, verantwoordelijk voor de inkoop. En uh, Guido en ik doen samen personeel. Guido is meer voor de, ook van de marketing van de winkel en ja het algehele beleid doen we samen en, en ja je, je kan het het is, het is er een volledige baan bij maar doordat we het volledig verdelen over, over twee mensen Guido en ik samen en een goed team en een heel goed team in de winkel hebben staan onze bedrijfsleiders werken volledig zelfstandig ja en die dragen ook echt dat gevoel uit wat wij met de winkel willen bereiken. Maar jullie staan zelf niet in de winkel. Nee, nee, niet meer. Nooit. Ik heb wel de gedaan. eerste drie jaar heb ik elke vrijdag en zaterdag in de winkel gestaan. Dat lijkt me heel goed ook, om te, te weten. Ja, toen was ik zes dagen aan het werken en toen kreeg, uh, ja. kreeg mevrouw onze eerste kind. En, en ja, dan moet ik echt wel keuze gaan maken. Ja, die gaat en die ontzettend. keuze was op dat moment echt wel snel gemaakt. Ja, dat snap ik ook. Ik mis het wel. Het contact met de klant, het ja. is. En dat zeg ik altijd ook als ik, als ik een, een, een broek verkoop... of een product verkoop. In onze winkel heb je echt wat te vertellen over je product. Behalve ja. van, hij komt daar en daar vandaan. Je, je, je hebt een verhaal. Hoe ging het uh, vanaf het begin? Bizar goed. Ja? Vanaf de dag dat we open gingen was het een, een vliegende start. Ja, hij belde elk weekend weer. Dit kan toch niet. Dit kan ja. toch niet wat we nu willen ja, Wat gebeurde er dan? Ja, draaide draaide de de winkel stond gewoon vol. Ik, ik, ik draaide elke vrijdag en zaterdag mee. En, en uh, we gingen op maandag open... Uh, een vliegende start. En dat ging dinsdag, woensdag, donderdag. En donderdagavond mocht ik zelf staan. En vrijdag ging staan. En ik belde hier om 12 uur, om 2 uur, om 4 uur. Ik zei: Ik weet niet wat er gebeurt hier. Ik zeg Maar uh, het is echt het is uniek wat we hier doen. En het is een winkel van, van 70 vierkante meter. Werkvloer en wat we rijden, omzetten. Dat, dat, dat, dat. En ik werk al vrij lang in de mode. Dus ik weet wat, wat, wat retailers gemiddeld per vierkante meter doen. En, en hoe, ik, hoe komt dat dan? We waren nieuw, we, we, we brachten ja, iets eerste, anders dan ja. anderen. Uh, hey, we hebben een vloortje he? dessing waardoor we uh, ja. natuurlijk net even iets meer die vliegende start krijgen. We hebben in alle bladen gestaan, uh, de kranten die schreven over ons. We hadden echt op dat moment redelijk revolutionair. We, we hadden een, een hippe winkel met een bekende Nederlander. Ja. Met alleen en, maar eerlijke kleding. En, en, en bleef dat ook zo? Zo goed lopen? Ja. Nou, best wel heel lang. Heel, heel lang, heel goed. <laughs> ja. Tot een paar jaar geleden. Toen, nou, toen kakte die in. Ja, het is, ja, is dat... ja, is wel een beetje ingekakt. Maar omdat we... Kijk, we draaiden zo ontzettend goed... dat we nu terug zijn gekomen naar een niveau van normaal. Dus hij draait. En heeft dat met de crisis te maken? Ja. Zeker. En de nieuwe geit is een beetje af. Er zijn er wel meer winkels die het verkopen. Ook in onze ja. straat. En, uh, en is dat vergelijkbaar echt? Of, uh? Ja, er zijn maar een paar winkels die bijna hetzelfde concept uitdragen. wat we eigenlijk wel me toejagen, hoor, ik vind ik helemaal goed. Ja, het leuke is, ik krijgen alles aanvragen voor nieuwe winkels en die weten niet dat ik dan mede-eigenaar ben van Iva. Ja, ik heb een leuk idee. We gaan net zo'n winkel als Floortje neerzetten en die willen we jullie merk verkopen. Dan denk ik, ja, een kopie hoeven we niet. Maar dat zagen we op een gegeven moment wel heel veel gebeuren. En wat doe je dan als ze dat willen, dat merk? Als het concept leuk is en het is in een, uh, in een stad waar, waar het verkocht kan worden, ja, dan wil ik graag meewerken. En als het concept hetzelfde is? Ja, dan juichen we dat ook toe. Het is maar geen concurrent is in onze eigen straat of in ons eigen, eigen werkgebied. Dus die mensen bij jullie in de straat hebben andere merken, spijkerbroken. Ja, ja. Zou ik het niet eens erg vinden als ze koeien zouden verkopen? Nee, maar je, je gaat niet proberen, je moet niet van je eigen van je markt proberen. Hij is dat is geen commercieel <laughs> nee. Ja. nee, hij is ja, commercieel, maar, ja. ja. Hebben we hebben wel een andere visies soms. Ik denk dan, dat oh. dat juist elkaar versterkt als je meerdere mensen bij elkaar Eén dus restaurantje in de winkel en dan er in de straat er komen er drie bij... dan betekent het niet ja. dat het één restaurantje stiller wordt. Dat nee. is vaak alle, allemaal drukker. Het lijkt anders. alsof jullie het hier voor het eerst over hebben. Nee hoor. We <laughs> nee, zijn nee. nog 35 ja. jaar vrienden en we hebben hele leuke discussies samen. <laughs> niet en als jullie houden. er niet uitkomen, dan geeft Dan de door. Die zegt, Floor je moet helpen, want nu is hij zo vervelend. <laughs> we gaan even wat muziek luisteren dan praten we daarna door. En uh, die, die wordt hier live gespeeld. Want ik zei het al, Diederik Rijpstra is hier vandaag ook. Die komt nu binnengerend binnengerend. met trompet. Kun jij heel even achter... Even, even, ja, het is een beetje behelpen, maar kun je even hier... Ja, met, je, met je hoofd ja. bij mijn microfoon ja. komen. We delen hem even. Gezellig. Want jij komt... Uh, we gaan het straks nog uitgebreid over jou hebben. Maar uh, jij ja. uh, woont in New York en je, je speelt uh, trompet. Maar je componeert ook. En je, hebt, uh, je speelt in bands. Je hebt bands opgericht. Ja. Um, we gaan het allemaal straks over hebben. Wat ga je nu doen? Ik ga nu een... Uh... Een liedje spelen dat ook op mijn nieuwe plaat staat. Hoe heet die plaat? The Living City. Uh -huh. En uh, het nummer heet Empty Space San Parole. En dat is geïnspireerd op New York? Nee. Nee dat niet. Nee dat, nee, dat is eigenlijk. Ik heb dit volgens mij geschreven voor een bedrijfsfilm. Oh. <laughs> ja, die vond ik zo mooi. Dat heb ik het opgenomen? Oké, okay, nou, hartstikke ja. mooi. Laat het ons horen. In het eerste uur dus een uh, uh, nummer... noem ik het maar even, van Diederik Rijpstra... en zometeen in het tweede deel van KSL... horen we nog veel meer van hem. Zeg nog één keer hoe het heet. Empty Space Sans Parole. Empty Space Sans Parole. Er is namelijk ook een versie met tekst, maar dat is deze niet. Oké. Okay. Ga je gang, Diederik Rijpstra. I'm gonna go to the gym. Heel mooi. Dankjewel. Dat als... klapt, hè, dat moet je nog maar even bijdenken. Dat Het klinkt altijd zo lullig met zo weinig mensen. Maar uh, we, ja, zijn we zijn we heel enthousiast. Ik, we het... ik ja, zie ja, het ja. ook aan de mannen. Nee, <laughs> dat niet. Nee. Ja, we, straks doen we het gewoon een keer. Ja. Uh, Diederik Rijpstra was er dus zometeen veel meer van hem. En, uh, en hier in de studio van Casaluna zitten nu Peter Schuitema en, en uh, Guido Kef van Noeku Hiva. En Noeku Hiva heeft de Triodos Hoofdprijs gewonnen vanavond. Dat is allemaal vanavond bekendgemaakt. En dat is een prijs voor uh, vernieuwende en inspirerende ondernemers. die ondernemen met hart en hoofd. en zo een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Is dat eigenlijk een belangrijke prijs voor jullie? Je ja. hebt in ieder geval heel erg veel. Uh, je hebt erg je best gedaan om, om zoveel mensen. mogelijk ja. mensen te mobiliseren. Het is een eer, het is, een eer en het is, een, het is een erkenning. en. Toen Peter op het podium stond, ging ik wel een beetje glimmen. Ja, het, ja is gewoon heel erg leuk. Als je het dan toch niet liever zelf nee, nee, Nee, nee, nee. Ik opreer heel graag in de luwte. En Peter die staat dat echt heel graag nee, in de Dat ja, Dus niet. Nee, dat is, het is wel, A vinden we trio's een hele fijne partij mee te werken. We staan er heel erg achter... Want, achter. want zij financieren jullie? Ja. Want anders had je die prijs niet kunnen winnen. Nee, klopt. En we staan er heel erg achter hoe zij, uh, hoe zij denken... en de bedrijven die ze financieren. En als die dan zeg maar je nomineer en je wint dan ook nog. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Ja, ik ben met name, we zijn met name heel trots op Floortje Gelijk ge-SMS. Die zit momenteel voor uitzendingen uh, heel ver weg hier vandaan. En wat zeven jaar geleden ontstond bij uit drie vrienden. met een heel leuk idee. Uh, daar word je nu zeven jaar later op, op, vind ik op een waanzinnige manier voor beloond. Van, uh, je, je hebt toch nu toch wel een, een prijs die, die ik best heel erg stoer vindt om te maar winnen. Waarom is dat een waanzinnige manier? Nou, we hebben iets, iets gedaan om te laten zien dat het anders kan. En kennelijk zijn er heel veel mensen die het waarderen. Want, want ik, ik vind de andere uh, genomineerden, de andere, andere acht... Nou, vond ik ook, ook, ook allemaal heel erg leuk. Wat was dat bijvoorbeeld? Uh, een biologisch restaurant. Een biologisch restaurant. Die stond heel lang met ons een beetje... Uh, Twee eerste en tweede plaats. Uh, een die jongen die maakte hele lekkere... Snacks, zeg maar... Uh, Met nootjes. Met nootjes, zeg, tegenhangen van, van, van nuts en snickers en dat soort dingen... waar je alleen maar suikerziekte van krijgt. <laughs> Morgen een claim van Unilever. Nee, maar we die maakt hele lekkere, uh, gezonde, verantwoorde snacks voor, voor tussendoor. Ja. En Om, zo waren er nog een... En zo waren er nog zeven. Zes. Zes. Ja. Klinkt goed. Nou ja, jullie hebben gewonnen. Uh, en die prijs, nee, die 10.000 euro... die geven voor de verlichting in Utrecht gebruiken... Ja, dus, uh, heb ik er ook nog wat aan. Want ik, ik, ben, ik kom uit die stad. Ik ben, oh, wat goed. Ja, ik moet wel iets vaker naar jullie toe, denk ik. Ja. Want, dan toch nog even over de spullen. Wat maakt ze nou duurzaam? Uh, om, om nog heel even naar spijkerboeken te gaan, hè? Want ik begrijp dat dat merk wat jij verkoopt, waarvan ik probeerde nou niet iedere keer te noemen... Uh, dat, dat jullie ook gewoon gerecycled... Uh, ja. gerecyclede spijkerstof gebruiken, denim... Ja, dan moeten we het toch wel genoemen, denk ik. Ja, okay. uh, wij, ja, wij hebben verleden week dinsdag uh, de lancering gedaan van Deposit Denim. En uh, daarmee uh, willen wij de consument uh, met een oude broek weer terugkrijgen naar de winkels. En de winkels die aangesloten zijn uh, bij Deposit Denim van Coitie. daar kunnen ze hun oude jeans inleveren, ongeacht welk merk het is. Dan krijgen ze 10 euro korting bij de aankoop van een nieuwe coitie jeans... Wij laten de oude boeken weer ophalen. Die gaan we vervezelen. Uiteindelijk weer een nieuwe draad van, sp van spinnen. Nieuw doek van maken. Als is vervezelen, dan maak ik het helemaal. Helemaal helemaal tot, tot pulp maken. Ja? Dus de, de, de pijp van je jeans wordt 10 euro waard. Oké, okay, en dan, en dan worden die vezels worden weer in nieuwe jeans gebruikt. Worden. Die gaan we terug naar Turkije. Daar gaat, onze fabrikant gaat daar weer nieuw doek van maken. En uiteindelijk weer nieuwe jeans van maken. En, en hoeveel win je daar nou mee als samenleving? Nee, hoeveel beter is dat voor het milieu? Ja, heel veel, moet ik het goed zeggen. In, in Nederland alleen al hebben we per jaar meer dan 200 miljoen kilo textielafval. En dat is best veel. Ja, en, en, en spijkerstof, weet ik toevallig, eh, kost ontzettend veel water om dat te maken. Ja, katoen, met name. Katoen is, is, is, ja. kost heel veel water. En jeans, als je hem helemaal uitrekenen, dat is best een verhaal... maar eh, een gemiddelde jeans kost 10.000 liter water. Ja. En dat is best heel erg veel. En, en, en als je is, dat zo doet, zoals jullie, dan kost dat veel minder. Ja, je gaat hem recyclen, hij wordt uit elkaar gehaald en wordt ja, weer in de dat, uh, dat nee, proces. Nee, dat, dat, dat, dat is nog, nog geen fractie daarvan. En uiteindelijk is, het, is, is de gerecycled stof op dit moment nog duurder dan schone katoen dan gewoon net getelde katoen. Omdat dat, dat hele proces is nog staat als zo'n beginschoenen. En hoe meer mensen zich hiermee aan gaan sluiten en gaan recyclen, dan wordt ook die lijn weer productiever en beter bekend. En dan wordt het ook weer goedkoper. Ja, dus dat is één manier, dan werk je uh, aan een beter milieu. Is er voor jullie een onderscheid tussen eerlijker voor mensen... of eerlijker voor het milieu, beter voor het milieu? Nee. nee in, in, in... Onderscheid qua belangrijk. Ja, precies, sorry. Nee, ik denk dat wij dat... Nee. In, in het begin, toen wij de winkel hadden, dan hadden ze iets... Alles moet fair trade zijn. Dat was ook ons, ons eerste ding. En uiteindelijk hebben we nu dus zoiets van... Elk product wat in, wat in onze winkel verkocht wordt... moet een bijdrage leveren. Op het sociale de... of op, op, op, op het... Op het uh... Het ecologische, dat is beide heel belangrijk voor ons. Maar als iets fairtrade is en niet organisch kan doen is... en het verhaal klopt, willen we het wel graag verkopen. Ja, dus het kan of fairtrade, of duurzaam, of allebei zijn. Of allebei, ja. ja. En noem nog eens een voorbeeld van, van iets. Want jullie verkopen ook zilver. Is dat, is dat ook nog duurzaam te maken? Of, ja, misschien of wel, wel. Beautiful Story is dan ja. een leuk, uh, leuk concept van... Ja. Een Nederlandse vrouw is dat en die was in, was in Tibet. Ja, ja. Ik hoop niet dat ik nu dingen verkeerd zeg. En die zag dat een hoop fabriekje. ik ook niet. Zeg. Nee. Het is op de radio, dit. Ja, daarom. <lacht> um. Ik hou wijzelijk eigenlijk mijn mond. We gaan uit van Tibet. We noemen nou, het, ja, het Tibet. Somewhere. En die zag daar een fabriekje, een wat echt op in, zeg maar wat helemaal niet zo goed ging. En die zag allerlei mogelijkheden om daar sieraden te gaan produceren, waardoor. Het bedrijfje helemaal opbloeide met steentjes en dingetjes die ze vond. Het ziet er heel mooi uit. Je moet zo de site kijken. En dat is met zilver verwerkt? Met zilver, ja. ja. ja. Maar is er ook, zijn er ook verschillende manieren om zilver te verwerken? Ja, zeker. Dat is ook een, ook een heel verwerken. proces. Ja, ja. En dat kan ook duurzaam in minder. Ja, ja absoluut. Ja. En hoe doe je dat duurzaam? Door het zo te doen dat je geen giftige stoffen in het afvalwater loost... of zo weinig mogelijk ja. energie verbruikt... Eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Dus er is ontzettend veel uh, duurzaam te verkopen... op het gebied van mode en accessoires en uh, noem maar op wat jullie allemaal... leer in de, hadden in de we de net de, ook ja, al schoenen. over. Leer, oh ja, wat was dat ook alweer? Het is veggie-dite. De leer wordt dan gelooid. Uh, veggie-dite, dan wordt het in ieder geval gelooid zonder chemicaliën. Dus heel vaak wordt het dat leer met heel veel chemicaliën wordt het behandeld. Ja. Uh, zodat het sneller droogt of dat het, dat het soepeler wordt. Ja. Dat kan je op een natuurlijke basis ook doen. En dat is een merk, Oh My Back, wat wij in de winkels verkopen. En dat is een fantastisch mooi leermerk met hele mooie, rijke producten. En absoluut niet, niet goedkoper dan, dan, dan of, of duurder dan een ander. Echt niet goedkoper. En, en zie nee, nou ja, zeker niet duurder. En ja, dat verkopen we heel erg goed. En dat, dat is ook weer zo'n fantastisch verhaal wat erachter zit. En dat, dat, dat zijn mensen ja. echt bereid om dat te betalen. Dus het lijkt me wel leuk om, om dat erbij te kunnen vertellen, zo'n verhaal. En, en om... dat, maakt ja. het leuk. Ja. dat maakt het ja. leuk. Anders is het gewoon een product. Want moet je nou ook een ander soort ondernemer zijn om hier een succes van te maken? Ja, dat denk ik wel. Je moet niet alleen maar voor het geld gaan. Als je alleen maar voor het geld gaat, dan, uh, dan moet je dit niet doen. Nee. Alhoewel... Wel, wel, wel... wel lekker oplevert. Nee, nou ja, niet, nee, niet volgens voor... mij. Onze winkel draait en goed. En maar, draait maar wij, goed wij hebben dan. natuurlijk, uh, Guido en ik, uh, monitoren vanaf de bovenkant. En als wij zelf in de winkel zouden werken, allebei 100%, ja, dan, dan, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar wij, wij werken er zelf niet intensief zelf in de winkel op de nee. vloer. Dus we hebben ook echt wat personeel nodig. Alle twee winkels zijn elke dag twee mensen. Ja. Het is niet, maar we zijn wel een winkel, die gewoon wel, we zijn wel een commercieel bedrijf. We moeten wel geld verdienen, er we moeten wel rekeningen betaald worden. Ja. En, en in tijden als deze uh, ben ik wel heel erg trots... dat wij zeer zeker het eerste kwartaal dit jaar een, een stijgende lijn hebben... ten opzichte van vorig verleden jaar. En dat is volledig in tegenstelling tot, tot hoe momenteel de rest van de, ja. van, de, van, de, van de... En hoe zou dat komen dan? Want, want er was een diepje, waarom zou het nu weer omhoog bewustwording gaan? van de consument, denk Toch ik. Toch weer? Dus dan, daar, daar ja, het klinkt heel stom, maar daar helpen die rampen in Bangladesh. Dat misschien. niet alleen. De crisis helpt er ook bij. Als het, als het wat oh ja. slechter gaat, ja, dat denk ik wel. Dat zie je ook als zeg maar uh, hoe. Kijk, alles wat zeg maar uh, groen is, termen waar het te groeit momenteel. Of het dan groene energie is. Of, of het uh, winkelketens zijn waar uh, duurzaam lezen lekkerder, voor lekkerder eten wordt... Eh, als markt bijvoorbeeld. Het gaat, gaat, gaat heel erg goed. Ja, streekmarkten ook vooral. Streekmarkten ook. Ik denk dat als het wat minder gaat in de economie... dat mensen, behalve dat ze wat meer naar elkaar toe trekken, dat de kwaliteit van het leven wat meer wordt gewaardeerd. In en dat geval. merken jullie ook weer? Dat denk ik wel, ja. Ja. ja. Het is wel zo dat jullie een tijdje geleden... een winkel in Haarlem geopend hebben... Ja. en die weer vrij snel gesloten. Ja, die ja. was een maatje te groot. Het was ook een soort test... En die was 220 vierkante ja. meter. En, en het eigenlijk... is drie keer zo groot als de winkel in Amsterdam? Ja, dat ja. is ook helemaal niet te doen. We werden er helemaal gek van. Is dat dan een, een kwestie van slecht ondernemerschap? Deze nee, wel nee. Natuurlijk niet. <laughs> dat doen wij nee, want de winkel draaide niet eens slecht. Wij, wij, wij er uh, zou een, een soort samenwerking komen die we uiteindelijk niet uh, gedaan hebben. En 220 met, vierkante met, met, met, met, met een merk die zou via onze shopper shop, -shop uh, okay. daarin doen. Uiteindelijk hebben we voor gekozen om het niet te doen. En toen hadden we een winkel met 220 vierkante meter die ons echt een maatje te groot was. Ik zei, um... jij hebt net een hele drukke tijd. Ja. En ik heb daarnaast gewoon een uitgeverijtje waar ja. ik ook graag energie in stop. En Floor, die, uh, die, die was land uit. Dus ja. <laughs> Zoals wel vaak. Ja. En, ja, en dan? Nou, er is ons wel gebleken, en dat is ook wel een, een keuze die Kido uh, mij op een gegeven moment ook gesteld heeft. Dus, Twee winkels kunnen we goed doen. Dat, dat bewijzen we nu al zeven jaar in Amsterdam en, en vier jaar in Utrecht. En een derde winkel, waar we ook wel voor gewaarschuwd waren, is gewoon in één keer twee keer zoveel werk. Ja, echt. Ja, erg. dat is echt. Dat is ik heel, ik dacht niet. van niet. Maar het is van wel. Je zou denken van, dat het. Dat de, nee. de winkel erbij. Nee, minder van één naar twee ging schaduw. heel makkelijk. Het ja, is toch schaduw. met kinderen. <laughs> van, ja. Hoewel van één naar twee best een stap is, geloof ik, bij kinderen. Maar uh... ik heb geen idee. <laughs> ja, hij wel? Ja. Ik, ik heb er één, dus ik weet het ook niet. Nee, twee ging het zo makkelijk. Eén is goed te doen. Nou, nou ja, twee. twee. <laughs> dat is een ander programma. Ja. Nee, nee, de derde winkel was in één keer... In één keer moest het van A naar B, van B naar C, van C naar A. Er en, en, en, kwam zoveel bekijken. Maar wil je niet als ondernemer altijd groter worden en, en dus... Nee, nou met... dan raak je iets heel leuks. Dat is Dank nou precies je. waar het om gaat. Ja. Waarom moet je altijd groter worden en meer hebben? Ja, als je nou twee dat... fijne winkels hebt? Dat vind ik, nou, vind ik dan nog, nog een winkel. Van, nou ja, omdat je misschien toch rijker wil worden als ondernemer. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, pa. <laughs> Nee. Nee, nee, dat, dat, is, het... dat, dat moet nee, niet zo zijn. Als je een prijs winnen natuurlijk, dan, dan gaat het ook wel Als je nu ja. al een keer een prijs hebt van 10.000 euro, hoef je het het hoeft niet maar... altijd meer. Je hoeft ook niet meer kipfilet en meer kleding in je kast Je kan gewoon nee. een, een beetje minder kleding kopen, wat minder vlees eten. Ja. Minder. En dat kun je dus ook doorvoeren naar gewoon met twee winkels zijn wij tevreden. Uh... Hier, hierin zijn we ook niet alle gelijk hoor. Want, want in principe had ik ook al zoiets van: ik wil wel drie of vier winkels. Toen zei ik hier ook terecht, ja, maar dan moet je een keuze maken. Dan moet je, of we gaan inderdaad, we gaan er een keten van maken. Dan ga je hem trekken en dan, dan, dan moet jij het doen. Of inderdaad, je blijft je inzetten voor hetgeen dat je fulltime baan is. En met twee winkels doen we er allebei bij. Ja. En... Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Als je er iets naast hebt, dat het ook minder belangrijk wordt om te groeien. Nou, ik, ik weet niet of het niet belangrijk is. want Ik, ik, ik, ik vind het concept zo leuk van Noeke van, van Hiva dat ik geloof dat het in elke stad, grote stad van Nederland, heel goed zo'n winkels zou kunnen hebben. Ja. En toevallig kregen we van de week weer een aanvraag uit Den Bosch. Iemand wil graag franchisen. Ook, ook dat komt nu steeds vaker voorbij. En dan krijg je het niet drukker. Ja, dan krijg je, iemand moet het doen. Het is ook he? weer een organisatie. Ja, maar dat, franchise, dat doet iemand anders dan, toch? Wil, wil jij dat? Nee, maar je je nee. moet hem ook aansturen. Oh, ja, maar ja, dan, dan komt er moet... iemand met die vraag, neem ik aan. Ja, wel, maar dan moet, je moet toch, je moet toch uh, niet zeggen... Uh, en je franchise, je moet, wel, je moet een, ja, ja. uitleggen hoe dat dan moet. En dan moet je een franchiseformule vastleggen. En dan moet je voor zich gaan inkopen. Gedaan. Want, maar ja, het is wel voor de, voor de mooiere wereld, voor de betere wereld. Nou, ik sluit ook niet uit dat we niet in de toekomst nog een winkel uh, zullen openen... of misschien nog wel meer. Maar soms moet je misschien even settelen in de situatie waarin je zit... en je dit gaat goed. Ja. Zeker in, in, in dit, dit stormachtige weer waar we economisch gezien zitten... Wat, wat wonderbaarlijk, waar we won, won, wonderbaarlijk goed doorheen uh, laveren. God, zeg ik dat mooi. <lacht> Dag drie op het bord. <lacht> Het bord is vol. Ja. Ja. Maar, dus dat gaat goed. En af en toe pas op de plaats. En, en dat uitstapje naar Haarlem was even een kleine vergissing. Nee, ik nee. zie niet nee, nee, wij maken echt geen vergissingen. <laughs> nee, het, het, het, het was een, je moet het zien, het is een try-out. We hebben, we hebben ook bewust zijn we erin gegaan met de, met de verhuurder... van we willen een jaar huur. En daarna, en daarna, en daarna we willen we kunnen verlengen, ja of nee. En, en nog heel even naar dat hoofd en het hart. Ja. Komt dat goed samen bij die winkel van jullie? Ja. Ja. Absoluut. Dat ja. ja, vind ik ook. Want, want? Nou, we denken altijd met ons hoofd en ons hart. Als we wat doen. Je denkt ook met je hart? Natuurlijk, dat kan toch? Ja, dat is mooi. Ik ga het morgen proberen. Mooi doen, dat ga ik dan ook op het bord zetten. <laughs> ja. Denk met je hart. Goed, wij, uh, wij zijn uh, door dit eerste deel heen. Zometeen dan uh, blijven jullie nog even zitten. En dan wat ik graag met de luisteraars wil bespreken... is alles uh, wat nou ja, eigenlijk mensen kunnen vragen stellen. Jullie, wat, alles wat ze willen weten over duurzaam ondernemen, over over Fairtrade Mode, mooie duurzaam gemaakte accessoires. Dat kunt u allemaal vragen aan Peter Schuitema en uh, Guido Kef. En ik ben ook heel benieuwd of mensen er wat voor over hebben... om duurzame kleding te kopen. Of ze het een goed idee vinden. En als ze zo'n zo winkel in Den Bosch zouden hebben... bijvoorbeeld, of ze er ook naartoe zouden gaan. 0800-1121. 0800-1121. Kasaluna@ncrv.nl is het mailadres. En hekje Casaluna voor de twitteraars. Um, wij, ik ben niet te snel begonnen met deze afkondiging, zie ik. Uh, we hebben zo meteen ook nog ho hoorspel uh, De Spin. Hebben jullie nog dingen die mensen zouden kunnen vragen of zeggen... of uh, waar jullie benieuwd naar zijn? Of? Ja, ik ben wel benieuwd wat de gedachte is van mensen... op het moment dat ze inderdaad zoveel mogelijk... Willen kopen in een kleding voor zeg maar dat je zo goedkoop. Op, wat denk je dan? Zou je het misschien wel hebt, geld om uit te gaan. Waarom je toch zo goedkoop mogelijk wil kopen. Waarom, waarom wil je dat? Oké. Okay. Waarom nou, dat koop dat je is... bewust iets waarvan je weet in je achterhoofd? Dit klopt niet. 0801121. We gaan het er zo hopelijk over hebben. Maar gaan eerst luisteren naar Hoorspel de Spin en zijn dan om twee minuten over een... terug met het tweede deel van Casa Luna. En daarin speelt ook Diederik Rijpstra weer. Dus het wordt een mooie uur. Tot zo.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 Aflevering 37. Danger. Joke? Joke? Hey, Joke, doe eens open. Ik hoef jou niet te spreken, Wietsen. Ik heb Saskia's spullen hier. Zet maar voor de deur. Verder nog wat? Wat is dit nou weer? Ik heb jou niks te zeggen. Waarom doe je zo? Omdat je mijn dochter van me hebt afgepakt, misschien? Daar heeft ze zelf voor gekozen. Dat mag ze helemaal niet. Ze is door de rechter bij mij geplaatst. Ik zou jou kunnen aanklagen als oh, ik ja? zou willen. Je hebt er nu toch? Ja, een weekje. Omdat jij met vakantie gaat. Er Is geen vakantie. Heb je er überhaupt over nagedacht of het mij wel uitkwam deze week? Jo, ik doe het alsjeblieft niet zo moeilijk. Om drugs te kunnen blijven importeren moesten we een nieuwe sapfabriek opzetten. In Marokko. Een reisje naar de zon. ja, Het klinkt leuk. Persoonlijk was ik liever thuis gebleven. Goed, schat, dan zien we je over een paar uur. Alles in orde. Die geldtransfer is keurig gearriveerd. Als we aankomen, kunnen we meteen aan de slag. Mooi. En je zus haalt ons op? Ik ben bang van wel, ja. Ze is wel een beetje een oude hippie. Ze rijdt rond in een oud volkswagenbusje. Nou, kom op. Besef je wel dat we drie ton hebben wit gewassen? Nou, en? Als we daar de directie mee pakken? Denk toch niet alles zo serieus, man. Geniet nou eens. Het is daar boven de 30 graden. Je hebt toch wel een korte broek bij je? Ik heb geen korte broeken. Daar was ik al bang voor. De OP's en de LP's zijn reeds opgesteld. Maar we hebben natuurlijk ja. ook te maken met die 30 regel van onze expert. -ing. Ja, sorry. Kunnen we dit niet een andere keer. Uh, hè? Sorry, maar ik, ik moet dit telefoontje aannemen. Sorry, sorry. Ik, ik, ik ben u later voor een afspraak. Dit, dit is echt heel. dringend. Excuus. Hallo? Jij hebt Dragan Dood gemaakt. Ja, dat, dat was ik niet, ik zweer het. Je wou geld niet betalen. <tosses> en toen heb je Dragon Dood gemaakt. Maar ik heb het geld. 4 miljoen. Ik heb 4 miljoen voor je. 1 miljoen meer. Voor uh, Dragan. D dat is alles wat ik heb. Alsjeblieft. Je hebt 4 miljoen? Maar doe Helga alsjeblieft niks. Goed. Bij station staan vier telefooncellen. Links naast ingang. Weet je waar? Ja, ja, ja, ja. ja ik weet waar. Hallo? Welkom in Tanger, heren. Dank je. Alsof je een klap in je gezicht krijgt, zeg. Wat een hitte. Nou oh, daar rechts. Daar is de straat van Gibraltar. Nou, door de ligging is Tanger uitgegroeid tot het belangrijkste... industriële centrum naast Casablanca. En in de zesde eeuw, voor Christus, hebben de Phoeniciërs... Marina, ik heb kramp in mijn benen van de vlucht. En mijn hemd is nu al kletsnaf. Ik kan die geschiedenisles niet even wachten. <laughs> ja. wow. is het is toch fijn jou weer te zien, Corrie. Auw, mens. <laughs> nou, je bent weer dikker geworden, hè? Jij ook. Maar ik vond goed te eten. Ja. Eet hij nog steeds van die vette hap? Alleen maar. Vanavond krijgen jullie kouskous. Oh, juppie. Niet doen, niet doen! Ar Armin moet afknallen, weet je dat? Laat hem gaan. hè? He? Het is zijn schuld. Laat hem gaan, zeg Het is ik. Zijn schuld, zeg ik je, godverdomme! Wij weten nog niks maar Kijk nou eens naar hem. Ziet hij eruit als iemand die een vlieg kwaad kan doen? Ja, lelijke kut, jong. Neem wat te drinken, Ivar. Ga oh. even naar achteren op mijn kosten. Oh. Oké, okay, maar... Hey, sorry. Sorry, godverdomme. Maar... Nee, Dat snap ik toch, man. Ik snap het. Maar laat mij dit oplossen. Goed? Wat is dit, Armin? Wie, wie is hij? Dat is Ivar. Dat is een vriend van me. Hoef jij je niet druk over te maken. Hij heeft net een pistool tegen mijn hoofd We gezet. We zijn allemaal een beetje opgefokt vandaag. Menno is opgeblazen. Wat? Vanochtend is auto. Is hij dood? Ja. Natuurlijk is hij dood. Zijn het die Jugo's? Ja, dat moet wel, ja niet dat ze een visitekaartje hebben achtergelaten. Hoewel, je zou een granaat een visitekaartje kunnen noemen. Het uh, spijt me voor je. Dank je wel. En uh, voor Menno. Maar ze hebben Helga nog steeds. Ik, ik moet je vragen... Jij, of... jij, jij wil er nog altijd mee doorgaan? Ja, maar ik moet wel. Ben jij niet bang? Ik ben doodsbang. Ja. 4 miljoen voor jou. Jij denkt aan die yugo die Menno heeft opgeblazen... en die yugo ga ik dadelijk 4 miljoen geven. Ik ken jou. Je moet me niet volgen. Beloof je dat? Dit is 4 miljoen, hè? Ja, en die 4 miljoen is van mij. Jij hebt een vordering op mij. Ik betaal jou terug. Vergeet die Jugo's. Nou, en wat is die klootzakken jou neermaaien? Hoe krijg ik dan mijn geld terug? Oké. Okay. Neem je mobiel mee. Laat me weten waar je bent. Dan laat ik je niet volgen. Beloofd? Hoi, hey. sorry, sorry. Wat doe nou, man? Ja, ik ja, pardon, pardon. Sorry. Ah, zo. Ik, ik ben er. Ik ben er. Noordermarkt. Met taxis. Twintig minuten. Aan de kant, aan de kant! What is even man? Wat is dat? Shit. shit. Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. Die stonden je over? Ja? De water door aan die 15 Vijftien minuten. Wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Wat? Moet ik hiermee doorgaan? Zolang als ik zeg. Och. Alleen water uit flessen drinken, hè? Ja. En altijd checken of de dop verzegeld is. Soms vullen ze het na met kraanwater. Ja, man. En ook geen ijsblokjes in je drankjes dus. Als je tenminste niet vier dagen ziek op je bed wil liggen. Is dichter echt Oh, en altijd je bagage in het hotel laten liggen. Heb je nu een fototoestel bij Een uh, Polaroid. Nou, het kan geen kwaad een foto te nemen van je kamer voor je vertrekt. Mocht er s'avonds ineens iets weg zijn. Jezus, hoe kan jij hier lezen? Wat willen jullie doen? De lotie Naar de zoek? Nou, ik wil eigenlijk het liefst... Uh... Uh, kom, Wietsemans. Wij gaan controleren of die moslims zich wel aan het alcoholgebod houden. Achter poortjes, de poortjes. Een kwartier. Ach achter de poortjes. Ja. Op Heinekenplein. Heinekenplein. Naast Jaap Edebaan. Ach, naast de Jaap Edebaan. Welke supermarkt? Ouderwetse jongens hoor die hoe Nog nooit van een mobiel gehoord. valt me al lang mee dat ze geen postduiven gebruiken. Ik ben er bijna. Hoop ik. Denk het wel, die plekken zijn oud-industrie-terrein. Geen omwonenden, geen pottenkijkers. Slim. Uh, ik, ik moet ophangen. S -s Straks zien ze me bellen. Oké. Okay. Hé. Hey. Maak je niet druk. Ze zijn misschien primitief, maar het zijn wel gewoon zakenmannen. Als je ze gewoon betaalt gebeurt er niks. Hallo? Heb jij geld? Lief je tegen me. Luister, ik ben geen misdadiger. Ik, ik, ik ben fiscalist en advocaat. Ik wil alleen maar Helga terug. Ik heb geen wapens. Zit mevrouw Helga. Nee, Oké, okay. goed. Harder. Ja, ik rijd nu al bijna 150. Ik Harder, zei ik. Zeik. Als jullie Helga loslaten, verdwijnen we gewoon... en ik, ik, ik zal nooit meer aan jou of, of dat geld denken. Hier stoppen. Nu. Wat is dit? Binnen. Zo, grote meneer advocaat. Ik hoop dat je van varkens houdt. Dat schieten, daar heb ik niks mee te maken. Dat, dat had ik nooit goed gevonden. Het gaat me alleen maar om... Het wordt tijd dat jij stil bent. U hoorde onder meer...